Femke Wolthuis met het NOS Journaal. Voor de meeste Nederlanders stijgt de koopkracht komend jaar een klein beetje. Bijna alle ouderen leveren in. Dat blijkt uit voorlopige koopkrachtcijfers die in bezit zijn van RTL Nieuws. En bronnen zeggen tegen de NOS dat het niet om definitieve cijfers gaat... maar dat de strekking juist is. AOW'ers met een aanvullend pensioen van 10.000 euro en meer leveren 1% koopkracht in. Een echtpaar met AOW en een aanvullend pensioen van zeker 10.000 euro gaat er 1,75% op achteruit. Het hardst getroffen worden alleen verdieners met kinderen en een modaal inkomen. Die gaan er 2,75% op achteruit. Pro-Russische separatisten halen stukken metaal tussen de resten van de MH17 uit. Ze gaan ze verkopen als oud-ijzer, dat meldt de BBC. En ook willen ze de weg vrijmaken voor het autoverkeer. Volgens de BBC verklaart dit waarom Maleisische politiemensen geen toegang krijgen tot het gebied. Volgens de vicepremier van de zelf uitgeroepen Volksrepubliek Donetsk is het wel veilig in het gebied... maar kunnen de Maleisiërs om politieke redenen het gebied niet in. Teamleider Aldersberg van de repatriëringsmissie gaat morgen weer naar Oekraïne. Nederland leidt het onderzoek naar de ramp. Moslimjongeren worden minder antisemitisch als ze meer van het Joodse geloof weten. Blijkt uit onderzoek in opdracht van de liberale Joodse gemeente in Amsterdam. Ruim 300 leerlingen van het ROC van Amsterdam bezochten een synagoge. Ze kregen uitleg en ze praten met liberale Joden. Na het bezoek waren de studenten een stuk positiever over Joden. Het weer. Ook vanavond en vannacht is het bewolkt. Het blijft droog en het is vannacht 10 graden. Morgen wordt het ongeveer 17 graden met veel wolken, maar ook zon. En donderdag is het warmer en zonniger. Dit was het NOS Journaal. DFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Het is Jolande van der Velden van de ANWB. Er staan geen files en de politie heeft ook geen snelheidscontroles aangekondigd. Maar die kunnen wel spontaan plaatsvinden. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu Meneerde, de herhaling van ZFM Jazz. Onderhoud. Hij speelt met het Metropoolorkest For Heaven's Sake. Dat was een, een, een, terechte, een terechte applaus voor het nummer. For Heaven's Sake. Gespeeld door Metapool Orkest. Met als solist Koos van der Hout. Goedemorgen ZFM Jazz luisteraars. Koos van der Hout is vandaag onze gast. En die gaat van alles vertellen over. Zijn carrière. jazzmuziek, Het... Uh, Leven van de jazzmuzikant in het algemeen. En allerlei anekdotes vertellen over zijn muzikale carrière. en uh, wat er allemaal aanhangt. Goedemorgen, Koos. Goedemorgen, Peter. Nou, dat is nogal wat. Zeg wat, je, wat we daar allemaal gaan doen. Ik denk dat wij een tiendelige serie gaan doen. Zou het niet zijn? We gaan dus het <laughs> vandaag allemaal in uh, dit programma proppen. We hebben net geluisterd naar. Uh, um, een nummer. voor Heaven's Sake. Jij gaat. Uh, meer stukken laten horen, zowel van jezelf en zowel van anderen. En dan ga je ook uitleggen waarom je die uitgekozen hebt. Jij bent trompetist? Ik ben trompetist, ja. En je speelt heel je leven trompet en uh, speelt overal en nergens. Maar je uh, hebt een mooie carrière en we gaan er doorheen vandaag. Waar, wat gaan wij draaien? Wij beginnen met een favoriete trompetist van mij, Blue Mitchell... En die gaat voor ons spelen I'll Close My Eyes... met Winton Kelly, Sam Jones en Roy Brooks. Dat gaan we dan wel eens zien. Gespeeld door Blue Mitchell, trompet, Winton Kelly, piano, Sam Jones, bass, Roy Brooks, drums. Blue Mitchell is een van mijn favoriete trompetisten. Ik ben zwaar onder de indruk van zijn geluid en um, de sterkte van, van het, het trompetgeluid. U zult de komende twee uur diverse trompetisten horen, natuurlijk, die hard of zacht spelen, maar de kern van het trompetspel vind ik prachtig altijd gedroffen door Blue Mitchell. Het volgende stuk is eigenlijk een tribute aan hem. Dat is geschreven door Bobby Shoe. Ook zo'n kanon uit de, de West Coast En die heeft een, uh, een tribute geschreven toen Blue Mitchell overleed in 1978. En ik speel het hier met Chris Monner gitaar en Benjantse Bas. Dit was Blue, de tribute van Bobby Shue aan zijn beste vriend Blue Mitchell... zijn collega-trompetist. En ik speelde het hier met Ben Jansen en Chris Mone. En eigenlijk is het ook een tribute aan Ben Jansen... want helaas uh, is mij die ook ontvallen en dat is bijzonder taart. We gaan verder met eigenlijk uh, waar het bij mij mee begonnen is... en dat is uh, uh, de film The Five Pennies. Daar is Red Nichols, uh, trompetist Red Nichols, niet zo bekend de hoofdpersoon, wordt gespeeld door Danny Kay, en hier is Red Nichols in het, in het echt, met Morning Glory. ZFM Jazzluisteraars, vandaag hebben wij een gastpresentator, Koos van der Hout, trompetist, vlugelhoornspeler, cornet, speelt hij ook, bastrompet, trompet ventieltrobonen en Koos eh, presenteert vandaag dingen die hij mooi vindt en dingen uit zijn eigen carrière. Maar ik heb een belangrijke vraag, waarom ben jij überhaupt trompet gaan spelen, Koos? Ja, Peter, dat is een hele goede vraag. En toevallig weet ik het antwoord nog. Dat is natuurlijk prettig. Um, die Red Nichols die je net hoorde... die zag ik in die film... dat was toen ik een jaar of twaalf was... en dat heeft al een ferme basis gelegd... want Louis Armstrong deed daar ook in mee. Maar de, het echte moment... waarop ik dacht van... we moeten het gaan doen... dat was toen mijn zus een pick-upje kreeg van mijn grootvader... met daarbij één singeltje... en daar zat bij Willem Tell... van de Dutch Wing College Band. En dat moment dacht ik echt... Dat wil ik ook. En zo is het ook gegaan. En ik heb dat ding nooit meer weggelegd eigenlijk. En ik heb er veel plezier aan beleefd. Echt heel veel plezier. Ik speel al bijna vijftig jaar. Niet verder vertellen. Goed, en... de Swinkelsband is dan een inspiratiebron geweest. Absoluut. Dan gaan we daar nu ook iets van draaien. Dan gaan we van draaien. Het openingstuk van mijn eerste LP... die op datzelfde pick-upje... Te, te draaien lag de Meilenberger Joyce. En wie speelt dat er op dit? Oscar Klein. Ga luisteren. einde van... But Not For Me. Wie was de pianist... op dit mooie koos? Ja, dat hoor je niet zo, maar dat is Rob van Kreeveld. Ik weet nog, toen we dit opnamen... in 2005, vroeg ik aan Rob... ik zou zo graag een duet met je willen spelen... à la Teddy Wilson, met Stride Piano. Ja, zegt hij, maar dat kan het toch helemaal niet? En toen zei ik natuurlijk, en zo is het ook. Jij kan toch alles? En dat was ook zo. Want dit is namelijk... eigenlijk take nul. Toevallig liep de band... gelukkig... Want uh, wat mij betreft uh, is, die helemaal, is die helemaal perfect. Uh, dus nou ja, het was weer een verrassing alle kanten. En Rob was er ook heel erg aangenaam uh, mee verrast. Want hij dacht ook van, jeetje, ja dat is toch eigenlijk ook wel een leuke pianostijl. Dat doe ik eigenlijk nooit. Maar goed, geïnspireerd op Teddy Wilson. En ja, dan zouden we dus gelijk door kunnen gaan met uh, het volgende stuk. Dat is This Year's Kisses van Billy Holiday. Maar met Teddy Wilson. Teddy Wilson's orkest. Uit uh, 1937. This year's Kisses, Billy Holiday. holiday, this year's kisses. wat mij uh, altijd opvalt is dat uh, de, in de oude opnamen het ritme en uh, niet alleen het ritme van de bas en de piano, maar ook het slagwerk, dat toch een prominente rol vervult om ons uh, in de loop van de tijd te leren en naar het jes te luisteren. Uh, wat is jouw opvatting daarover? Nou ja, want jij hebt, jij hebt heel veel stukken. Zonder drums, ook heel sterk ja. met orkest, met drums. Nou, ik heb met uh, vele goede drummers mogen spelen. Dames en heren, waaronder de heer Den Boer. Helaas geen opname van, maar uitstekend in het rhythm, Kan ik u wel vertellen. Um, en ritme, dat is natuurlijk niet alleen drum. Dat is ook de bas, vooral. Die twee moeten het vooral doen. Dat moet strak bij elkaar zitten. En dat, dan ontstaat er, en dat heeft u net gehoord in het vorige stuk... een soort bounce. Ja, en daar kun je als blazer dan ook... Uh, ja, uh, daar kun je in ieder geval dan tot grote hoogte stijgen. Want uh, een slechte ritmesectie... Nou, die haalt ook bij de blazers enorm veel energie weg. En uh, dat zorgt niet tot uh, goede solos over het algemeen. Uh, en over goede drummers gesproken... uit mijn eigen carrière... ik heb het genoegen gehad om met uh, Jeff Hamilton te mogen opnemen. En John Clayton. Ook weer met Rob van Kreveld, trouwens. En Axel Haken op gitaar. Ik verraad nu maar gelijk de hele bezetting. En daar hebben we in 1998 uh, opgenomen een stuk van John Clayton, Serious Grease, met een drumsolo van Jeff Hamilton erin, op een heel langzaam tempo. En dat is eigenlijk wel heel bijzonder. Serious Grease van John Clayton. U kunt zich misschien voorstellen welke plezier het is... om met een dergelijke ritmesectie te mogen spelen. En dan uh, in, in zo'n bezetting... een ritmesectie met een trompet. Wat eigenlijk even de mooiste bezetting is... vind ik not, dat er dan ook nog een saxofoon bij zit. En vandaar het volgende stuk. Dat is met Scott Hamilton en Warren Vachier. Uh, niet onder hun eigen naam... maar onder John Bunch Quintet... John Bunch Piano... Connie Kay Slagwerk... en Michael Moore Bass. En dat wordt Lotus Blossom van jou kan. Dat was ook weer een heel mooi stuk John Bunch-quintet... met de laatste de prachtige tonen van Scott Hamilton... in het stuk uh, Lotus Blossom. gastpresentator vandaag, luisteraars, is Koos van der Hout... trompetist, en we zijn een beetje door zijn carrière aan het lopen. Waar ik altijd heel nieuwsgierig naar ben, is als ik denk... Uh, als ik hoor trompetist, dan denk ik nou... Uh, uh, uh, we hebben een modernere en... En jongens van de Oude Stempel. En Oude Stempel denk ik gelijk aan Louis Armstrong. Wat zegt jou dat coach? Ja, natuurlijk heel veel. Kijk, ik ben een liefhebber van eigenlijk van... Uh, de jazz is nu ongeveer 100 jaar. Eigenlijk ben ik een fan van alle periodes... behalve de free jazz uit de jaren 70. Daar heb ik echt helemaal niks mee. Ook wel ik het ook gespeeld heb. En misschien is het juist daarom wel dat ik er niks mee heb. Maar dat voert nu te ver om daar ja. door te gaan. Maar Armstrong is natuurlijk de meester uh, der meesters... Uh, uh, steekt boven alles uit. Waarom, waarom? Nou ja, zijn, zijn, zijn een imposante toon... Zijn, uh, hij, hij speelt ook zodanig van... Uh, het kan niet anders. Als hij, als hij, als hij speelt, dan, dan is dit het. En dit is goed. En het is met overtuiging. Het is met een fantastisch geluid. Het is een heel sterk ambassuur, zoals wij het noemen. Hij, hij, het lijkt alsof hij alles kan. En... Um, ja, dat, dat, dat is uh, imposant voor iedereen. Niet alleen voor trompetisten volgens mij, maar voor... Uh, Armstrong is tenslotte Mr. Jazz. Dat kan niet anders. Ja. En daarom heb ik het volgende stukje uitgekozen, Peter. Want dat zouden wij ooit nog eens opnemen. Dat is voor trompetisten echt een uitdaging. Dat is namelijk uh, When You're Smiling. Meestal gaat dat heel snel. Maar Armstrong speelt het hier erg langzaam. En ik kan u verzekeren, dames en heren... als dit stukje zometeen gespeeld wordt... dan voel ik de vermoeidheid in mijn eigen lippen... Als Armstrong er speelt. <laughs> Oké, okay, we gaan luisteren. Ben You smiling, Louis Armstrong. This next one was something special. After singing the regular words, I just dropped the music and sang along in my own style. And you tell me, that's our scat singing was born. Anyway, let's try it again. The good old heebie-jeebies. got the heebie-jeebies. Uh, what you doing with the heebies? Man, I have to have the heebies. Did you come on now? Let's do that dance they call the Heebie Jeebies dance. Oh boy, mm -hmm. Jeebies there. Oh skid, skid, scoot, doot, I do the that. dance? Oh Fernando, don't flounce, boots dance. Baby, doo, Oh yes, don't you know it? Somewhere we need you, yes. Boy, oh, come on down and do that dance. Call the heat, the G-men, take it from me, jobs and men. Ja, Louis Armstrong, maar niet met uh, het prachtige nummer dat we hadden aangekondigd. Dat maakt niet uit. We gaan nu uh, het eerste uur, uh, het eerste uur gaan wij uh, afsluiten met Vicky Dickinson en uh, um, en Travanten, uh, Roy Aldridge, Teddy Wilson, Joe Jones. And I uh, guess I'll have to change my plan.